In een onderzoekscentrum van het Radboudziekenhuis in Nijmegen zijn vanmiddag na een ontploffing twee etages ontruimd. De ontploffing deed zich voor in een afgesloten ruimte van het complex. En daar lekt een nog onbekende stof uit een vat. De brandweer doet nu metingen. Patiënten in het ziekenhuis hebben er geen last van. In Utrecht is op het Goed Geld Gala de verdeling van bijna 60 miljoen euro van de Bank Giro Loterij over ruim 60 culturele instellingen bekendgemaakt. Panorama Mestag kreeg 1 miljoen euro voor renovatie. Het Haagse monument raakte in 2007 beschadigd door de aanleg van een parkeergarage er vlak naast. Artis krijgt 4,5 miljoen voor de plannen voor het nieuwe grote museum in de dierentuin. En het Armando Museum in Amersfoort, dat in oktober 2007 verwoest werd door brand, kreeg 1 miljoen euro van de loterij. In Londen is de Britse modeontwerper Alexander McQueen overleden. Britse media melden dat hij zelfmoord heeft gepleegd, maar dat is niet bevestigd. McQueen maakte uitbundige creaties die soms op controversiële manier werden gepresenteerd. Zo gebruikte hij een model zonder benen in zijn show. Onder andere Prins Charles droeg ontwerpen van hem. Alexander McQueen was 40 jaar.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 Met, Met NU. GFM. In de avond. What a waste of time to fall across my mind.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 Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est cinq heures. Paris, s'éveille, Paris, s'éveille, les travesties vont se raser, les stripteaseuses sont ravillés.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 Les gens de lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est dag, de laatste se lève. Il est de laatste je n'ai pas sommeil. Punt 9. Zie ervan. 20 jaar in ZFM. in Zandvoort. En jij bent erbij. ZFM. Our old world is hard to find.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 Het is de.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 what we're gonna do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 time I have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 Alle komen voorbij, ik brauch nie rauszugehen. Traum in zee, des Hauses in Ik suche neues Land, met unbekannten Straßen. Fremde Gesichter, und keiner kennt mijn Namen. alles gewinnt.